Bert van Sloten. Een hele goede middag, en extra uitzending van het NOS Radio 1-journaal... in verband met die lijsttrekkersverkiezingen bij het CDA. Het CDA gaat namelijk zo dadelijk een persconferentie houden. We weten al wie de winnaar is, dat is Sibrand van Haarsma-Buma. Die wordt dus de lijsttrekker voor het CDA... bij de komende verkiezingen in september. Wat we nog niet weten zijn de percentages waarmee hij gewonnen heeft. Uh, althans wel waarmee hij gewonnen heeft... maar niet wat de andere kandidaten hebben behaald in die eerste stemronde. Op het partijbureau wordt hij zo dadelijk gepresenteerd. Dat zal gebeuren door de partijvoorzitter, Rut Petom. En daar op dat partijbureau is ook onze verslaggever, Margreet Boer, aanwezig. Margreet, want het is op zich wel verrassend dat hij in één ronde de kandidaat is geworden. Ja, dat is zeker verrassend. Uh, gezien de peilingen die er gehouden werden, leek het een nek aan nek race te worden tussen Mona Kijzer, de wethouder uit, Rotter, uit Purmerend, en uh, Sibrand van Haarsma Buma. Dus een nieuw gezicht tegenover een oud gezicht. En er werd er vanuit gegaan, nou, dat zou wel eens twee stemrondes kunnen zijn. Maar niets is minder waar. Sibrand van Haarsma Buma is in één stemronde de kandidaat geworden. Ik zie hier de voorzitter staan, Rut Peetoom. En zij gaat nu uh, ja, officieel van Haarsma Buma presenteren als de kandidaat voor het CDA. We zijn eruit. Ik geef toe, het heeft mij ook overvallen. Maar in één ronde heeft Sibrand een geweldig resultaat neergezet. Dat is een grote blijk van vertrouwen van onze leden, die Sibrand Buma hebben verkozen tot hun nieuwe lijsttrekker. Sibrand, geweldig gedaan. Gefeliciteerd. Dankjewel. die felicitaties gelden natuurlijk ook de andere kandidaten. Uh, Marcel, Lisbeth, Mona, Madeleine en Henk die nog binnenkomt. Ja. Wat mij betreft zijn er zes winnaars. Want de verkiezingen hebben het CDA op een meer dan positieve manier... in, in de aandacht gebracht. En dat is vooral te danken aan jullie... Aan alle zesde kandidaten die het lef hebben gehad om zich in de strijd te mengen... en aan de respectvolle manier waarop jullie die strijd zijn aangegaan. En sommigen noemen dat tam. Maar ik was er trots op dat ons CDA-verhaal, het verhaal van het nieuwe midden... het verhaal van het doen wat nodig is en hervormingen met idealen... dat dat door jullie, onze kandidaten, zo stevig is neergezet. Het enthousiasme was groot... En dat blijkt uit de recordopkomst, maar ook uit het feit dat de afgelopen weken de zalen in, de klein, in het land te klein bleken om alle belangstellenden toe te laten. Dat laat zien dat de verkiezing van de nieuwe lijsttrekker leefde. Bij onze leden, maar ook in heel Nederland. En ook op het internet en in de sociale media, waar onze kandidaten maar al te vaak trending topic waren. Heel Nederland weet nu hoeveel talent met inhoud wij in de partij hebben. Veel dank aan Piet Bukman de voorzitter van de stemcommissie, de onkreukbaarheid zelf... en aan Ans Willems en Rutger geploemde procesbegeleiders... die streng en rechtvaardig alles in goede baan hebben geleid. Geweldig. APPLAUS Vandaag begint de campagne op weg naar 12 september. En onder leiding van Siebrand zullen we laten zien dat het CDA er weer staat... Met een aansprekend verhaal. Met echte oplossingen voor de zorgen van burgers. Met nieuw elan. En met nieuwe kandidaten. Siebrand, ik geef je graag het woord, maar niet voordat ik je heb gefeliciteerd. Van... Dank je wel. Beste CDA-vrienden, ik ben overdonderd. Door deze uitslag. Ik had met veel rekening gehouden. Maar niet met dit mandaat in één ronde. Het heeft me overweldigd. Ik was klaar voor een tweede ronde in de partij. Maar in plaats daarvan gaan we samen het land in. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat zoveel leden in mij hebben gesteld. Maar ik ben mij ook bewust van de verantwoordelijkheid die op mij rust. Een verantwoordelijkheid om te bouwen aan de partij. Om het zelfvertrouwen terug te geven aan alle CDA'ers in het land. En om met het CDA te bouwen aan Nederland. Ik zal er staan op 12 september. Ik zal er staan voor het CDA. En met het CDA zal ik er staan voor Nederland. Ik zal knokken. Voor elke kiezer. Ik ga het land in met jullie allemaal voor iedere stem. Drie weken geleden stelde ik mij kandidaat omdat ik me verantwoordelijk voelde voor het CDA en met het CDA voor Nederland. En in de afgelopen weken is mijn motivatie alleen maar toegenomen. Ik zag volle zalen, ik zag duizenden betrokken leden. Ik ben er trots op lijsttrekker voor dit CDA te mogen zijn. APPLAUS Ik wil hier ook mijn dank uitspreken aan de andere vijf kandidaten. Vier? Nee, vijf inmiddels staan er achter mij. Geweldig. Ik wil jullie bedanken voor de eerlijke een inhoudelijke campagne die we hebben gevoerd. Met z'n zessen en ik herken het tafeltje. Want dit is een van de drie, of een van de zes waar, we heel, ne drie, geloof ik, waar heel Nederland door zijn, mee door zijn gegaan. Jullie stonden er ook toen het erop aankwam om je kandidaat te stellen. Jullie zijn CDA'ers waar het CDA trots op mag zijn. Kleine, Marcel, Lisbeth en Henk en hun teams en Mon. Mona. verdienen alle steun. En natuurlijk Mona. Mona kwam, Mona zag en ze won de harten van alle Nederlanders. APPLAUS Dit applaus is ook voor jullie campagne-teams. Ja, zeker. Ja. Er veel... was nu wat kleiner applaus, want de rest was allemaal campagne-team. <lacht> Ook heel veel dank aan Rut, aan Hans en aan de partij. Want jullie moesten onder een hele hoge druk besluiten tot iets nieuws. En jullie hebben besloten tot iets nieuws: deze lijsttrekkersverkiezing. En jullie bliezen daarmee de partij nieuw leven in. En het bewijs daarvan is de hoge opkomst bij deze verkiezing. Heel, heel veel dank aan jou en aan het partijbestuur. Mag je ook verklappen. De afgelopen weken zag ik een groeiend zelfvertrouwen in de partij. Overal in het land waar wij kwamen was de zaal te klein en de tijd te kort. We hebben gesproken over de toekomst van onze partij... Maar we hebben ook teruggekeken op het verleden. Wat ik hoop, is dat deze uitslag het CDA en alle CDA'ers zal verenigen. Ik zal daar alles voor doen. Want een sterk CDA van binnen is een sterk CDA van buiten. Voor alles hebben we gesproken over Nederland. Omdat wij ons als CDA'ers verantwoordelijk voelen voor Nederland. Behouden wat goed is, maar hervormen waar nodig. Mensen maken zich immers zorgen over hun baan, over hun toekomst, over verruwing op straat. Ik wil bouwen aan een sterk CDA dat een antwoord biedt op die zorgen. Door de economie te hervormen en nieuwe zekerheden te bieden. Door schulden terug te brengen zodat niet de generaties na ons voor ons betalen. En door verruwing op straat aan te pakken en respect en fatsoen terug te brengen. Dat was ook de boodschap van ons strategisch beraad. Een boodschap die staat als een huis. Een boodschap die mij dierbaar is. En de boodschap die ik voor het CDA wil uitdragen. De afgelopen week mocht ik bijdragen aan het tot stand komen van het lenteakkoord. Ik heb dat met overtuiging gedaan. Want ik wil een CDA dat er staat voor Nederland als het nodig is. Ik wil politiek vanuit overtuiging. In het besef dat je alleen samen met anderen... ...tot oplossingen kan komen. De afgelopen weken waren er gelukkig meer partijen... ...die ja zeiden toen ze geroepen werden. Zij wilden bouwen aan de toekomst. Ook als dat niet vanzelf gaat. Maar er waren ook partijen die hun blik van de toekomst afwenden. Zij roepen liever wat anderen fout doen... ...dan dat ze zelf oplossingen aandragen. Mijn manier van politiek bedrijven is anders... Ik wil politiek met de blik op de toekomst en met oog voor elkaar. Ik zal er staan op 12 september. Staan voor het CDA. En met het CDA staan voor Nederland. Ik zal er staan voor u. Dank u wel. Sidrand van Huis van Buma, de nieuwe lijsttrekker dus van het CDA. Magreet Boer, laten we het eventjes kort doornemen. Dat laatste was natuurlijk meteen een verkiezingscampagnepraatje. Want hij gaf meteen een veeg uit de pan aan de partijen die niet hebben meegedaan aan dat lenteakkoord. Ja, inderdaad. Hij noemde ze niet, hè, de PVV, de P van de A en de SP. Maar hij zei wel, ja, deze partijen zijn uh, aan de kant blijven staan. En wij, CDA en andere partijen, hebben verantwoordelijkheid genomen. Dus dat was duidelijk eventjes uh, een campagnepraatje en een sneer naar de drie andere partijen. En verder hoopt hij dat, uh, laat we zeggen, de rust nu ook weer weerkeert in de partij. Hij hoopt op, laten we zeggen, een verenigd CDA. Allemaal verenigd achter de brede rug van de nieuwe lijsttrekker. Ja, dat is uh, duidelijk de wens hier die hij uitsprak. Maar dat is ook wel het gevoel wat je merkte in uh, de afgelopen weken bij die campagne. Uh, men was heel bang dat met zes kandidaten er ja, toch een soort verdeeldheid zou gaan ontstaan. Tussen de kandidaten of, of in de partij. Uh, men wilde vooral eenheid. Nou, verdeeldheid is er niet ontstaan, want men was het steeds met elkaar eens. Hè. Men deelde veel complimenten uit tijdens de campagne. Dat betekent ook dat de partij nog wel wat onzeker is. En bang is ook om, om, om met elkaar echt in discussie te gaan. Het is de bedoeling om vooral eenheid uit te stralen, want daar houdt de kiezer van. Nou ja, nu met de nieuwe lijsttrekker. En ja, kun je zeggen misschien ook voor het eerst een nieuw gezicht... naar Jan-Peter Balken, hè? want sinds 2010 is deze partij uh, onthoofd. Uh, ja, met dit nieuwe gezicht hoopt het CDA dus betrouwbaar over te komen... bij de verkiezingen. Dat merk je ook aan Buma. Hè. Ik sta ervoor. Ik wil samen met u uh, CDA opbouwen. Ik sta er ook voor Nederland. Nou, dat is dus eigenlijk de toon voor de campagne wat het CDA betreft. En ze hopen daar natuurlijk ook weer de kiezers aan zich te binden. En wat hebben ze samen eigenlijk allemaal bereikt? Althans in de ranglijst, want we weten dat Van Haas Buma heeft uh, gewonnen. Weten we de percentages ja. van de rest ook? Ja, dat weten we ook. De tweede is Mona Keijzer, dus met ruim 26 van de stemmen. En de derde is Marcel Wintels, met 9,5 van de stemmen. En dat is toch opmerkelijk, want dat betekent dus... dat achter Buma de twee nieuwelingen samen ruim 35 van de stemmen hebben. En dan kun je zeggen, dat is toch ook wel een signaal van de leden... dat ze behoefte hebben aan vernieuwing binnen het CDA. Een uh, soort uh, nieuw fris geluid. Want 35 voor de twee nieuwkomen samen is behoorlijk veel. En dan zie je meteen dat mensen als Henk Bleker... Daar ver achter blijven, 7,3 procent. En wie ook erg ver achter blijft, is Liesbeth Spies, de demissionair minister van Binnenlandse Zaken, 3,7 procent. Dat is erg weinig. Aan het begin werd er uh, veel uh, van haar verwacht. Er werd zelfs gesproken over een tweestrijd BUMA-SPIES misschien wel. Maar nou, ja, Liesbeth Spies is de ene na laatste geworden. En de allerlaatste is Madeleine van Torenburg, het CDA Tweede Kamerlid, met 1,7 procent. Dat was live vanuit Den Haag. Margreet Boer op het partijbureau van het CDA. Gaan we nu naar vrijdagmiddag live. En daar zit live Jan Mon. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom terug. Nog steeds zit weer in de kroon aan Rembrandtplein in Amsterdam... met politicoloog Gerard Dosterij... We gaan het hebben over die uitverkiezing van, van Haarsma Buma... als nieuwe aanvoerder van het CDA. En we gaan ook nog, als we daar ruimte voor is, wat browsen met Durka Jansen. Um, maar om te beginnen maar eventjes, van het andere opmerkelijk nieuws... het CDA is erin geslaagd om de rust in de partij... hoorden we net uh, te handhaven of weer terug te brengen. Maar Djurka, uh, uh, jij riep het hier als eerste... je zag opmerkelijke berichten over GroenLinks op Twitter. Ja, inderdaad. Uh, Tofik Dibi die, uh, zou uh, in een programma optreden vandaag... en dat is hem uh, blijkbaar verboden door de partij... en hij moet terug uh, naar Utrecht. En uh, de laatste update, zie ik zo snel even zien... is dat daarmee ook zijn uh, kandidatuur echt van de baan is... Ja, de, de, de, de NTR, de omroep die dat programma zou uitzenden... die heeft er ook een, een bericht over uitgestuurd. Begrijp ik, uh, de deelname aan het programma... de halve maand, daar zou het over gaan. Dat zou een schending zijn van interne regels, staat hier. Uh, ja, wat, wat, wat betekent dit? Ik vraag het meteen maar even aan de politicoloog in het gezelschap... Gerard Dosterij. Nou ja, mijn eerste antwoord zou zijn... dat, uh, dat uh, de virtuele stand van GroenLinks uh, aan vijf zetels... Uh, hierbij ook uh, gehandhaafd blijft. En dat... Uh het Kunduz-succes dat Sap toch ook eh, deels op haar naam heeft... Eh, denk ik in één keer verdampt is. Ja, Want, want als we er even van uitgaan he, dat het klopt... dat is allemaal nog uh, ja, half of nog niet helemaal bevestigd... maar dan zou dat misschien betekenen dat de kandidatuur van tovik Dibi dus niet doorgaat. Een onverstandig besluit zou dat zijn van GroenLinks? Ja, zeker weten. Um, er was al genoeg over hem heen gekomen... En daardoor kreeg hij al uh, een beetje de, de status van, uh, van underdog. En uh, hij, hij bedoelt het goed. Wil gewoon uh, wat, wat leven in de brouwerij van GroenLinks brengen. Misschien heeft hij het onhandig gedaan. Maar geef hem gewoon een kans. En uh, je had normaal gesproken verwacht dat Sap zou hebben gezegd. Of in ieder geval ook het partijbestuur. Uh, kom maar en stel je maar kandidaat en dan uh, mee de best uh, woman ja, or man in. Sap stond er helemaal niet slecht voor. En nu, nu gaan ze misschien zeggen, ja, je hebt de strijd niet aangedurfd. Ja, ik mag hopen dat Sap hier ook achter staat. Want als zij het hier niet mee eens is... Ja, dan heb je meteen ook een uh, enorme ruzie in de partij. Wordt vervolgd, ongetwijfeld. Het, het CDA dan, uh, vandaag gekozen als nieuwe aanvoerder... Siebrand van Haarsma-Buma met 51% van de stemmen. Ja. Op zich een opmerkelijk percentage. Ja, ja, u wilt het er toch over hebben. Ja, en ik dacht meteen in de trein van... Uh, het, het partijbestuur had natuurlijk uh, geen zin in een uh, tweestrijd tussen Keizer en, uh, en Buma... omdat dan misschien nog rare dingen zouden gebeuren. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, dat ze die 1% misschien... Ene nee, ja. o, e, dat, zal, dat, zal, uh, dat zal het CDA nooit in te nemen. doen. Het zal echt... E, dan gaan we maar even vanuit dat het ja. uh, 51% procent is. We hoorden net zijn ja, aanvaardingsspeech. Was u onder de indruk? Eerlijk gezegd niet. Ik was meer onder de indruk van zijn spontane uh, bijdrage aan het debat. Daar, daar uh, uh, excelleerde hij opeens in. Uh, toen zag je opeens dus een, een, een andere uh, Buma. Maar uh, dit vond ik eigenlijk wel betrekkelijk saai. Ja, het was uh, veel uh, dank u wel, gefeliciteerd. En, en ook, we gaan door zoals het strategisch beraad het al heeft ingezet... ongeveer, als het om de inhoud gaat. Dat is op zich niet zo verkeerd, maar inderdaad wat u zegt... Uh, ik heb hier de woorden genoteerd, knokken, verantwoordelijk... betrokken, trots, enzovoorts, enzovoorts. Ja, dat kennen we allemaal wel, uh, die riedeltjes van, uh, van, van, van zeg maar, politiek uh, in de media. Hoe denkt u dat CDA eruit gaat zien met Buma's leider? Nou, ik denk dat, dat ze een prima kans hebben... om, uh, om in ieder geval gewoon weer een, een hele serieuze partij te worden. Ik denk dat, uh, dat Buma een, uh, zo veelzijdig, veelzijdig is... dat hij uh, en met zijn degelijkheid en betrouwbaarheid... die we inmiddels wel allemaal kennen... maar ook dus met uh, toch wel een, een iets andere politieke kleur... dan, hij altijd, uh, dan al, men altijd dacht dat hij zou hebben gehad Namelijk? vanwege... Nou ja, hij werd altijd wel gezien als uh, iemand die gewoon in de lijn van Verhagen stond... omdat hij als fractievoorzitter heeft meegeholpen met uh, het, het, uh, de gedoogconstructie. Hij was altijd een trouwe adjudant, zeg maar. Maar ik denk dat dat uh, meer politiek, uh, uh, politieke slimheid van hem is geweest... dan dat hij daadwerkelijk... Zo principieel voor was. Ja, ik denk dat hij wat dat betreft iets meer aan, ja, in, in het midden zit van, van het CDA. En dat is nou precies wat het CDA nodig heeft. Ja, maar Ze staan op een, ik geloof, algemeen dieptepunt in de peilingen... zullen ze onder BUMA dat, dat weer kunnen herstellen? Um, herstellen denk ik niet. Maar ik denk dat ze zeker. Uh, nou als ik, ik, ik denk dat ze wel twintig zetels zouden moeten kunnen halen. Twintig zetels, dat is ongeveer wat ze nu hebben. Dat, dat, zou, zou het maximaal haalbaar zijn? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Um, als hij het goed doet, ik denk dat hij, dat hij echt zichzelf gewoon moet zijn. En dat hij niet te veel van dat soort. Uh, uh, lege frases moet gebruiken, gewoon. Uh, dus ook niet, ik, ik, ik verbaas me ook dat hij meteen begon over fatsoen op straat, bijvoorbeeld. Dat ja. is iets wat eigenlijk een beetje uh, ouderwets is inmiddels. Daar hebben we het uh, tien jaar geleden genoeg over gehad. Zullen we kiezers het nog kwalijk nemen dat hij mee heeft gewerkt aan die constructie met de PVV? Nee, denk ik niet, omdat hij er heel goed afstand van heeft genomen. En hem kan je één ding niet uh, um, um, verwijten. Namelijk dat hij zegt, we gaan nooit of te met de PVV in de zee. Dat heeft hij dus gedaan. En hij heeft, het zo, hij heeft naar eigen zeggen het zo goed mogelijk geprobeerd. Dus je kan hem ook niet meer verwijten dat hij nu zegt... Van, uh, ik, heb, ik heb mijn buik van vol. Wat moet er uh, met de achterblijvers, uh, Bleker, Spies? Nou, Spies die heeft volgens mij in PNW gezegd dat ze uh, gewoon de Kamer in wil. Dat nou, lijkt me, Witteman, ja. Volgens mij kan ze dat heel goed. En uh, heeft het duidelijk uh, absoluut niet aangekund om, om echt als een, uh, als een lijsttrekker... Uh... 3,7 procent, bleek er 7,3. Ja, nou ja, ik ho ik, ik, nou ja, misschien moet ik maar gewoon zeggen... dat ik hoop dat dit het, het einde is van de politieke carrière van Henk Bleeker. Ja? ja? Want he, ja. die schadelijk... <laughs> het wordt hier al dan niet instemmend gelachen, maar want schadelijk voor het CDA bleek er? Nogal, denk ik, ja. ja. Al, al meteen toen hij interim vicevoorzitter was... Uh, had hij eigenlijk helemaal niet zo overduidelijk uh, de PVV willen hebben... als hij uh, had zich gewoon neutraler moeten opstellen. Ja, Maar hij heeft, hij heeft uh, gegokt en verloren. Is het zeg persoonlijk maar. goed geweest, deze lijsttrekkersverkiezing voor het CDA? Dat is een goede vraag. Um, Flauw antwoord, ja en nee. Maar uh, in het algemeen vind, heb ik grote twijfels bij de lijsttrekkersverkiezingen. Maar dat is denk ik een andere discussie. Voor het CDA is het denk ik in ieder geval goed geweest. Ja. Ja. Heel, heel veel zetels in de peiling hebben ze nog niet. Maar dat kan nu natuurlijk gaan gebeuren. Gerard Drostrijd, tot zover dank. Wij gaan voordat we met Jurka over het internet gaan praten... weer luisteren naar Ellen ten Damme. Strike my door, my regular De cd, het regende zon, ik lach, maar jij bent er niet. Ellen ten Dam. We gaan het over het internet hebben, ook met Gerard Dorstrijd, die zit hier nog aan tafel. Ook een, een bron van informatie voor de politicoloog. Heel veel, en bijna te veel. Twitter. Ja, Twitter, totdat je, hoofd, te, totdat je de hoofdpijn van krijgt. Tot je de hoofdpijn van krijgt. Dat is hoop ik nog niet het geval met, met uh, Jurka. Uh, Jurka, natuurlijk veel uh, getwitter over GroenLinks, neem ik aan. Ja, heel veel getwitter over GroenLinks... Uh... Ja, de, de vergelijkingen met het stalinistische verleden van GroenLinks... lees ik letterlijk uh, op Twitter, die worden afgemaakt. Al dus Zoals, ja. Zoals altijd uh, op Twitter, Zoals ja. altijd op Twitter. En natuurlijk uh, net na de verkiezing uh, bij het CDA... was er ook heel veel over het CDA te doen. Uh, eerst werd al gezegd, uh, uh, werden er werden andere uitslagen geroepen. En die werden ro lustig rondgetweet, terwijl de echte uitslag nog niet uh, binnen was. Dus dat is ook altijd spannend, van wat is het nu echt, hè? Het, is, het schijnt dat GroenLinks zelf tweet. dat hoor ik net, dat de procedure nog loopt. Dus ja. dat zou dan misschien weer betekenen dat hij nog wel in de race is. Ze houden het spannend. Goed, we zullen, we zullen het horen. Uh, belangrijke ontwikkelingen deze week op internet, Jurka? Nou ja, de belangrijkste ontwikkeling, denk ik, voor uh, het internet... is uh, de beursgang van Facebook vandaag. Die is nu net uh, zo'n beetje aan de gang. Uh, dus uh, ja, dat is wel... De grootste gebeurtenis denk ik misschien wel van het jaar zelfs. Jij zit op Facebook neem ik aan? Ja. En Gerrit ook? Ja. Ook op Facebook. Beursgang, we krijgen nog te horen voor hoeveel het aandeel uiteindelijk uh, uh, aangemeld wordt aan de beurs. Maar het gaat gigantisch veel geld opleveren. Hè? Ja, nou, ik geloof dat ze zeiden 38 dollar. Dat is al een flink stuk minder dan helemaal in het begin van het jaar werd geroepen. Er ging mm -hmm. nog 60 en nog meer uh, dollars over de over de toonbank, zeg maar. Dus dat is al een beetje... de verwachtingen zijn er iets naar beneden bijgesteld. En ik denk dat het op zich ook wel goed is. Bono van YouTube krijgt niet anderhalf miljard voor zijn aandelen... maar misschien maar 1,2. Ja, dat nou, gaat ja. via een stichting uh, dan natuurlijk of een uh, soort investeringsmaatschappij... die hij heeft, inderdaad, maar die uh, houdt ook een leuk zakcentje over. En ook heel veel andere mensen. Een, een, een graffiti artiest uh, die ooit een muurschildering... op het eerste kantoor van Facebook heeft gemaakt... die houdt er ook, uh, geloof ik, tientallen miljoenen aan over. Ja, de gelukkigen zijn dat. Uh, dat is wel een soort familiegebeurtenis. Je kunt... Die niet in Nederland zomaar zo'n aandeeltje krijgen, heb ik begrepen. Nee, ja, nu straks uh, kun je natuurlijk wel. En, dus Als op eenmaal. Beurs komt, ja, en dan ja. kun je natuurlijk uh, uh, aandelen gaan kopen. Ja, maar bij de eerste uh, uitgifte zeg maar, worden er een aantal bevoorrechte mensen zeg maar, uh, uitgekozen. Is het verstandig dat Facebook naar de beurs gaat? Um, ik denk dat het uh, ja, uiteindelijk wel nodig was dat ze naar de beurs gingen. Uh, het is natuurlijk altijd een beetje moeilijk te zeggen... hoeveel geld uh, hebben ze nog nodig, hebben ze dat wel echt nodig? Um, het is ook wel een goede graadmeter, een goede thermometer... om te zien hoe staat Facebook ervoor. Maar is het niet een hype, zoals we in het verleden heel vaak gezien hebben... met internetbedrijven? Um, het is denk ik geen hype in de zin dat Facebook blijft wel uh, doorgaan. Het wordt geen uh, world online wat straks in elkaar zakt. Er is al... Ik zijn er allemaal aanwezig voor. En ik denk dat het vooral belangrijk is om te zien dat over een jaar of vijf. Uh, de realisatie waar we moeten zijn. over een jaar of vijf is Facebook waarschijnlijk heel anders. En, uh, Hetgene dat Facebook heeft is niet het leuk delen van foto's. Hetgene dat Facebook heeft is dat ze de hele structuur neerleggen. waarmee wij foto's delen, met elkaar praten. Dus, en het zoals... bedrijf maakt nu al winst. Hè? Dat is ja. ook het verschil met die internetbedrijven vroeger. Uh, plus dat al die deelnemers, waaronder uh, jij, jullie moet ik zeggen. daar ook al heel veel tijd en energie in hebben geïnvesteerd in al die pagina's. Ja, nou ja dat, zelfs als dat weggaat, dan blijft de onderliggende structuur die Facebook heeft neergelegd. waar heel veel andere bedrijven ook al gebruik van maken. Die blijft dan. Dat is, dat is de waarde die zij opbouwen. We hebben niet heel veel tijd meer, ook door de persconferentie, persconferentie van het CDA. Eén ja, ding kan het in een halve minuut. Iran filtert het eigen antifilterverbod. Ja, Iran dus die probeert zijn eigen internetje te maken. En er uh, is ook een, uh, een wet aangenomen dat je dus, uh, filter, uh, de filter wat ze hebben niet mag omzeilen. En uh, de fatwa, of uh, hoe je dat ook mag noemen, van de geestelijke leider die dat bekrachtigt... is weggefilterd, omdat daar het woord antifilteren in voorkwam. Dus een eigen bericht is ook uitgefilterd door een eigen filter, als u het nog kunt volgen. Tot zover dan voor deze week. Djurka Jansen over het internet. Uh, ja, we gaan het, we horen hoe het verder met GroenLinks gaat. Ik dank Gerard Drosterij. De radiocartoon sluit u mee. De Tand des Tijds. Een radiotekening. Ja, spreek ik met meneer Arif Zaak. U spreekt met de consul-generaal van Nederland. Ik bied u vergevenis aan namens onze minister van Buusa voor het accufietje met de Maroosse. Ja, u krijgt nog een heleboel euro. In Amsterdam zaten ze ook voor met het hele concert gebouwd. Ze hebben u met een natte vinger gevisiteerd. Ja, we zijn een beetje bang dat die 400 jaar vriendschap zo in de soep loopt. Ja, we moeten toch niet zo persoonlijk opvatten, er waait bij ons een andere wind. Dus de mensen doen nog maar heel weinig aan cultuur. Dus als we posters zien, dan denken ze dat dat een opsporingsbericht is. Maar ja, we hebben nu een koelersakkoord. En dan gaan de concerten weer naar het lage BTW-tarief. Dus dan komen er nog best mensen van buiten bij ons binnen. Bijvoorbeeld 400 jaar geleden is bij ons Donna Summer doorgebroken. Ken u die Donna? Nou, toen had er ook nog een iemand van dat gehoord. En weet we wat Donna zei toen we daar visiteren? ik voel het ik voel lief. Ik voel liefde, ik voel liefde, ik voel liefde... Dus zou ik aan het ook opvatten, meneer Zaken, Zaken, Zaken, wie, wie, wie wagen? Hallo? De Tand des Tijds werd getekend door Matwij. Radio 1, het NOS-journaal. Sibrand van Haarsma-Buma, die in één ronde door de seria kiezers is gekozen tot lijsttrekker... hoopt op een goed resultaat in september... Hij zegt alles op alles te zetten om de kiezers enthousiast te maken voor zijn partij. Van Aarsma Buma is nu fractieleider in de Tweede Kamer. Het CDA staat er slecht voor in de peilingen. De Tweede Kamer vergadert dinsdagavond en woensdagochtend over het Europees Noodfonds. Een meerderheid van de Kamer vindt het onverantwoord om pas na de verkiezingen van 12 september over het fonds te besluiten. In het fonds, het Europees Stabiliteitsmechanisme, komt 700 miljard euro om Europese landen in nood te helpen door leningen te verstrekken of staatsobligaties aan te kopen. PVV-leider Wilders wilde deze week met een hoofdelijke stemming voorkomen dat het demissionaire kabinet nog besluiten neemt over het ESM. Hij wilde dat het thema controversieel wordt verklaard, maar kreeg alleen de steun van de SP en de Partij voor de Dieren samen 41 zetels. En dat zijn de hoofdpunten.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 Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het geld stroomt binnen bij Facebook. Nog een half uur en dan kan de handel van het nieuwe aandeel op de beurs in New York beginnen. Geld dat ze ook wel zouden willen hebben in Griekenland en in Spanje. Langzaam maar zeker wordt daar de bank beroofd. Steeds meer mensen nemen namelijk hun geld op. Vraag is, hoe erg is dat? en de leden hebben gekozen. Den Haag heeft gewonnen. Van Haas Buma wordt de nieuwe lijsttrekker bij het CDA. En we kijken ook wat er aan de hand is bij GroenLinks. Daar uh, zijn allerlei geruchten over... dat of ik die Diebisch zou hebben teruggetrokken als kandidaat-lijsttrekker. Maar zelf ontkent hij dat weer. Maar eerst het CDA. Sibrand van Haasma buma wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA... voor de verkiezingen in september. Hij heeft in de eerste ronde de meerderheid van de stemmen gehaald, 51 procent. De permanente wethouder Mona Keizer kwam het dichtst in de buurt met 26 procent. De rest zat onder de 10 procent. Op het CDA-bureau hield Buma zojuist om vier uur een speech. Ik zal er staan op 12 september. Ik zal er staan voor het CDA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 ik zag duizenden betrokken leden. Ik ben er trots op lijsttrekker voor dit CDA te mogen zijn. En dat zijn de nieuwe lijsttrekker van het CDA, Sibrand van Haas, Buma. Magreet Boer is op dat partijbureau waar hij die, die woorden zojuist heeft uitgesproken. Het partijbureau van het CDA in Den Haag. Magreet, zou je kunnen zeggen dat hij het nieuwe midden gaat vertegenwoordigen? Want ik begrijp dat zowel Aantjes als Verhagen op hem hebben gestemd. Ja, Aantjes, Verhagen, Frans Andries, nog wat meer oudgediende, maar ook Verhagen, de vicepremier, heeft op hem gestemd. Um, hij wil duidelijk zelf wel naar dat midden toe. Hij heeft zich ook duidelijk geschaard achter het strategisch beraad, wat kiest voor het radicale midden. Uh, Buma omschrijft zichzelf ook wel als gematigd conservatief. En je ziet dus wel dat de, dat de leden die uh, lijn uh, waarderen. Uh, ook zijn optreden de afgelopen tijd bij het Lenteakkoord uh, heeft ook wel veel lof geoogst. Uh, en zijn ervaring speelt toch ook wel. Een, een rol. Hè? Dat uh, Van Haarsma-Buma al een tijdje meeloopt hier op het Binnenhof. En dat vinden veel CDA-leden ook wel belangrijk. En ze hopen natuurlijk, en je hoort het ook in zijn toespraak, het gaat om samen verantwoordelijkheid nemen. Uh, samen met ook andere partijen. Dus je zoekt wel, uh, je merkt wel dat hij ook heel erg de verbinding zoekt. En dat is toch veel meer in het midden. Dat is ook de lijn die het CDA wil gaan volgen de komende tijd. Ja, jij zegt van ja, zijn ervaring op het Binnenhof, dat heeft wel in zijn voordeel gewerkt. Maar als je dan kijkt naar de ranglijst. Vervolgens zijn uh, de oude Haagse korriveeën echt afgestraft. Ja, dat kun je wel zeggen. Uh, bijvoorbeeld, Liesbeth Spies, 3,7 procent van de stemmen. De demissionair minister van Binnenlandse Zaken, Henk Bleker, ook onder de 10 procent. En het andere Tweede Kamerlid, Madeleine van Torenburg, nog geen 2 procent. Uh, je ziet dus wel dat er in die zin voor ervaring is gekozen. Dat vond ik heel belangrijk. Maar wat je ook ziet is dat de twee nieuwkomers, Mona Keizer en Marcel Wintels, samen 35 procent van de stemmen hebben gekregen. En iedereen ziet dat hier duidelijk als een signaal dat de leden ook vernieuwing willen. Uh, fris gezicht, een fris geluid. Mona Keizer konden dingen zo lekker, heerlijk, eenvoudig vertellen, hoor je hier. En duidelijk zeggen, dat vindt men ook prettig. En uh, je merkt dus wel dat het CDA uh, nu zal moeten luisteren naar de leden... en ook nieuwe gezichten uh, op de lijst zal gaan zetten. En je merkt ook net bijvoorbeeld bij Rutte Peethoorn, de partijvoorzitter... dat zij uh, Mona Keizer graag op de partijlijst wil voor de Tweede Kamer. En dat ze ongetwijfeld een hoge plek zal krijgen, al wil ze nog niet zeggen wat. Maar de partij zal moeten luisteren naar, uh, naar de roep van de leden... dat ze ook vernieuwing willen. En wat zegt Mona Keijzer zelf? Wil die ook gewoon als nummer twee of nummer drie op die lijst komen te staan? Mona Keizer maakt niet echt een geheim van haar ambities. Ze wil heel graag uh, naar Den Haag. Al is ze ook nog op haar hoede uh, en dat ze zegt... ja, dat is niet aan mij. Uh, de termijn is gesloten op zich om je kandidaat te stellen. Maar deze zes kandidaten die gestreden hebben om het uh, lijsttrekkerschap... die hebben wat dispensatie. Dus die mogen er dit weekend nog over nadenken. Uh, maar uh, het lijkt er uh, wel op dat zij Mona Keizer terug gaan zien hier in Den Haag. Aan de ene kant kan je zeggen, van, nou, dat is mooi... Uh, dat ze in één keer eruit zijn gekomen. Aan de andere kant, ja, je mist dan wel de, de aandacht. Dat was een tweestrijd, dat was misschien ook nog wel een keertje goed geweest uh, voor de partij. In ieder geval veel mediabelangstelling. Ja, en uh, de mediabelangstelling van de afgelopen weken, dat vond de partij uh, prima. Vond ze uh, heel, heel leuk, was ze trots op. Ze zagen het ook terug in de peilingen voor wat het waard is, hè, dat de partij opkroop. Aan de andere kant zeggen ze ook 51% voor Buma. Geeft ook wel aan dat hij met een goed mandaat uh, straks lijsttrekker wordt. Maar bijvoorbeeld het Mona-team, de, de campagneleden van uh, Mona Keizer, die zeiden hier... Uh, dat ze toch wel teleurgesteld waren, want... Ze hadden graag nog wel het debat gewild de komende tijd. Dan was er ook nog wat scherper tegenover elkaar komen te staan... waar Buma voor staat en waar Mona Keizer voor staat. Uh, de verwachting was wel dat Buma het zou winnen. Maar dan had je toch nog duidelijker uh, het verschil kunnen zien. En dan had Mona Keizer nog een beter profiel kunnen krijgen. Dus dat dat debat nu weer weg is, dat wordt nog wel als een, uh, een minpuntje gezien. Al denk ik wel dat uh, Buma heel blij is dat hij uh, uh, niet meer op campagne hoeft. Hij zei in zijn toespraak wel, ik had er nog graag uh, voor Iedereen gegaan. heeft er altijd er zin in. De... Ja, natuurlijk ja. Maar um, aan de andere kant is dit een, een, een, een goed resultaat voor hem. Wat toch voor de meeste wel als een verrassing is gekomen, dat moet ik erbij zeggen. Dat was niet verwacht dat in één ronde uh, de lijsttrekker bekend zou zijn. Nee, Over die opiniepeilers hebben we het een andere keer nog wel een keer, magreet. Maar nog één ding, um, we hoorden ook de partijvoorzitter uh, Rut Petroom zeggen... er is sprake van een recordopkomst. Ja, dat kan je natuurlijk makkelijk zeggen, want het is de eerste keer dat het gehouden wordt. Maar is het inderdaad uh, veel? Hoe beoordeel jij dat? Nou, ze hebben één vergelijking. En dat was de verkiezing van haarzelf, het partijvoorzitterschap. En toen was het beduidend minder opkomst. Dat is natuurlijk ook een hele andere functie, het partijvoorzitterschap. Ik weet niet uit mijn hoofd, maar ik dacht dat het toen 26% procent was. Maar in ieder geval lang niet de bijna 55 procent die er nu gehaald is. Dus in vergelijking met haar eigen verkiezing is dit een hele hoge opkomst. En voor de rest heeft het CDA er totaal geen ervaring mee. Dus uh, ja, dan is dit een, uh, een hoge opkomst. Dan is alles een record. Margreet, dank je wel. We hopen later deze uitzending nog te spreken met de nieuwe fractievoorzitter... nee, ik moet het anders zeggen, de nieuwe lijsttrekker... voor het cda Sibrand van Haarsma-Buma. Dan gaan we nu om negen minuten over half vijf naar Griekenland. Donkere wolken boven Griekenland. Ja, niet voor het eerst, maar met opnieuw verkiezingen voor de boeg... groeit daar de onrust. Banken staan onder druk en ook het toerisme lijkt nu echt een klap te krijgen. Verslaggever Joris van de Kerkhof is in Athene. Uh, Joris, um, is die klap uh, hard die het Griekse toerisme op dit moment te verwerken krijgt? Ja, het heeft nu ook wel een beetje met het weer te maken... dat die terrassen volledig leeg zijn. Die donkere wolken die hangen echt letterlijk nu boven uh, Athene. Uh, er lopen nauwelijks mensen hier door het centrum... door de plakken uh, van, uh, van Athene het toeristencentrum. Er zijn er wel een paar hier, wat Chinese vormen... net wat Turken die hier op het pleintje uh, voorbij kwamen. Maar heel erg druk is het niet. Uh, het, het aantal hotelreserveringen is enorm afgenomen. Misschien met wel 40, 50 uh, procent uh, bijvoorbeeld. En het aantal reizen bijvoorbeeld voorbeeld vanuit Nederland hier naartoe is, uh, is ook afgenomen. Uh, Petra Keiner is, uh, is gids, al twintig jaar hier. Um, u hebt gisteren nog wel gewerkt, dus u hebt nog wel af en toe werk. Ja, en even voor de goede orde, ik ben uh, geen gids, ik ben reisleidster. Ja, ja, nog een verschil. ja. ja het zijn ook, het zijn ook het zijn, uh, klanten, nee gasten. Hè? Gasten ja. noem ik, uh, ja. Ja, ja. Gasten noem ik uh, altijd. Uh, en ieder die in Griekenland komt, die wordt ook wel een beetje als uh, gast uh, behandeld. Zowel uh, natuurlijk door ons, uh, wij die uh, uh, van ons uh, werk uh, uh, eigenlijk ook uh, een beetje als een hobby zien. Hè? We hebben allemaal grote liefde voor het land. En uh, ook de Grieken beschouwen alle buitenlanders, de meeste tenminste nog, steeds als gast. Gelukkig nog wel, ja. Het was ook toen ik vanochtend hier in de winkel was, shoppingcenter Plak. En toen viel de verbinding met Athene weg. En ik geloof niet dat hij meteen weer terugkomt. Ook dat nog, kan er ook nog wel bij, dat probleem. Goed, de financiële onrust. Dat is ook de aanleiding voor Joris om het daarover te hebben. Die is deze week helemaal terug. De recessie slaat toe. De Grieken moeten opnieuw naar de stembus. De roep om de dragma daar wordt steeds luider. Kredietbeoordelaars waarderen bank af. De rente loopt in de zwakke landen op. En daar wordt steeds meer geld van de bank gehaald. Daar gaan we over praten met Dol van der Brink. Oud-bankier bij ABN Amro. En tegenwoordig hoogleraar financiële instellingen aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, gingen rijen met mensen voor de banken, maar blijkbaar halen mensen toch hun geld weg in Griekenland en in Spanje. Hun spaargeld. Is dat ernstig? Dat kan ernstig worden. Uh, we hebben het natuurlijk hier ook in de buurt gezien. We hebben het in Engeland gezien met Northern Rock een paar jaar geleden. Maar toen zag je wel rijden voor de, ba voor de banken. Als het uiteindelijk, daarom heet het ook een bankrun. Het is natuurlijk een begrip wat al eeuwen oud is. Vroeger ging men dan letterlijk door de straten rennen. als er weer een bankoverval was in het Middenwesten of zo. En ging men dus daar zijn geld ophalen, wat dan net gejat was. Dus ja, daarin kan het om aarde. En vroeger had je dan geen televisie en radio. Dus daar bleef het dan meestal mee. Het probleem is natuurlijk nu dat als het ergens op een bankkantoor gebeurt. dat binnen een split second de wereld het weet en uh, ja, enorme onrust gaat uh, creëren die uh, ja, een soort self fulfilling prophecy gaat worden. Nou, wat, wat we begrijpen dus, is dat de Grieken afgelopen twee jaar... ongeveer een derde van het geld hebben opgenomen. Wat, wat, wat betekent dat? Kunnen die banken nog functioneren dan? Nou ja, kennelijk wel. Uh, maar daar uh, hebben ze dan een hele hoop steun van hun eigen centrale bank... en die wordt dan weer ondersteund door de Europese centrale bank uh, voor nodig... Uh, op zichzelf uh, kan het natuurlijk niet. Hè. Dat, dat geld wat dan in, in cash uh, en waarschijnlijk nog voor het hele land uitgaat... Uh, ja, dat is de, de creditzijde van de bankbalans uh, en dat financiert de debitzijde. Dus die is niet sluitend meer. Dus dat gat dat is helemaal opgevuld, opgevuld door, door toezichthouders. Uh, en die zijn ook niet helemaal gek. Die doen dat uh, op basis van het onderpand wat ze kunnen krijgen... Uh, en dat zou bij uh, Griekse banden, banken wel zo'n zo beetje uh, zijn eindigheid hebben bereikt. En wat dan? Als het, als het onderpand op is, dan, dan is het moment daar. Nou, dan krijg je een uiteindelijke meltdown, uh, zoals we dat overigens ook eerder hebben gezien. In de jaren dertig is het natuurlijk het meest beruchte voorbeeld. Toen zijn er uh, duizenden banken in, in de wereld uh, kapot gegaan. Uh, ja, dan is het, uh, uh. laten we zeggen, ongeveer gebeurd met de economie. Want dan gaat alles stilstaan en, en toen... In de jaren 30 kan je nog zeggen... toen betroffen het natuurlijk met name uh, grotere bedrijven uh, en, en, en particulieren. De gemiddelde burger had helemaal geen bankrekening. Dus wat dat betreft was er weinig te runnen. Uh, nu heeft iedereen een, een bank uh, en kan eigenlijk niks meer zonder een bank. Uh, een groot deel van het gebeurt gebeurt allemaal giraal uh, uh, of via de mobile... Uh, dus uh, we zijn helemaal geen maatschappij meer die op cash-in uh, gericht. Nee, in de jaren dertig uh, wisten we ook niet precies uh, wat er gebeurde in Griekenland. Maar nu weten we allemaal wat er in zo'n land uh, dat uh, is gebeurt. Probleem. Uh, maar dat betekent dus ook dat mensen zich waarschijnlijk in Spanje zorgen gaan maken. In Portugal zorgen ja. gaan maken. En dan ja. krijg je een soort zelfde uh, effect. Ja, dat, dat is dus uh, het grote risico van wat er al een tijdje aan het gebeuren is. Dat het een zelfvervullend prophecy wordt. Dat men steeds meer uh, ja, de banken gaat wantrouwen. Uh, overigens is... is uh, de echte run, die, die het meest gevaarlijk is, eh, niet een, een, een zichtbare bankrun... van particulieren die in grote rijen tot om de hoek eh, op straat staan... maar dat zijn de bedrijven die in de split second hun, uh, de posters wegtrekken. Zo is het bijvoorbeeld bij Fortis misgegaan. Daar waren ze nog niet aan de bankrun toe, dus daar waren uh, geen zichtbare rijen. Maar die laatste weken voordat het uh, definitief misging, uh, waren er... Uh, ja, honderden bedrijven die dan veel groter bedragen. Want kijk, een particulier die kan zijn geld natuurlijk van die bank halen, maar die moeten wel ergens mee heen. Dus hij kan het cash doen. Ik zou zeggen, maar dat in, is wel in, lastig. In, in, in een oude sok bewaren? Nou ja, dat is wel lastig. Maar als het om tonnen gaat, dan wordt dat toch knap, knap lastig. Vaak is dat cash helemaal niet meer aanwezig bij die bank. Uh, maar uh, het geld overboeken naar een andere bank is al nog lastiger. Want dan moet je een bankrekening gaan openen. Die hebben de meeste particulieren niet. Die hebben één bank. Bedrijven hebben bijna altijd, zeker de grotere, hebben meerdere banken. Dus die kunnen gewoon op de knop drukken en zeggen... nou, dat de postdood nou, gaat nu eh, vandaag eh, weg. En, en dan gaat de 10, 100 soms wel een miljard in één en, keer weg. En daar kan je dus niks aan doen als bank. Daar kan je, eh, als het eenmaal zover is, eigenlijk inderdaad niks te doen. Ja, wat je eraan moet doen is eh, voorkomen dat het zover komt. Dus vertrouwen uitstralen en zorgen dat je zaakjes voor elkaar hebt, ja. Ja, maar goed, zoals in de jaren dertig gaan zeggen van gaat u maar rustig slapen, dat helpt niet meer. Nou, ik geloof niet dat ze dat toegezegd hebben. Ja. Misschien <laughs> de, dat afgezien, afgezien van, van de heeft, historische context. Dat heel slecht afgelopen. Nou, nou, daar heeft u misschien wel gelijk in, maar afgezien van die historische context. Uh, geruststellende uitspraken helpen me niet meer. Uh, zeker in Griekenland. Uh, ja, ik denk uh, dat Griekenland uh, gewoon failliet is. Uh, ja, dat uh, is een heel vervelende constatering. Maar de feiten zijn de feiten. En ik denk dat uh, vroeg of laat, en, en liever vroeg, uh, wij uh, in Europa moeten onderkennen... dat Griekenland en, en hun banken uh, een, deel, een aanzienlijk deel van hun schuld niet gaan terugbetalen. En dat er net zoals, overigens dat nu bij particuliere uh, beleggers in Europa is gebeurd. Ook overheden, inclusief de Europese Centrale Bank een deel van de schuld zal, zal moeten ja, uh, cadeau doen. Het is, uh, het is helder, het is een tri scenario, maar uh, we snappen het wel. <laughs> Meneer van der Brink, ik dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Straks Lady Gaga in Indonesië. Daar is veel gedoe over. Fans lijken voor niets kaartjes te hebben gekocht. De verkeersinformatie bij de ANWB zit Jolanda van der Velde. Is het rustig, Jolanda? Heel rustig. Bert, 1 file staat op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen de knopen de De Hocht en Waterdorp is de rechterrijsschok dichter. Er staat een vrachtwagen stil. Er staat drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. De gemeente Vlachtwedde is voorlopig niet van plan om het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel te sluiten. Sinds 8 mei bivakeren met name Irakezen en Somaliërs voor het asielzoekerscentrum. Volgens de organisatoren van dit kamp verblijven er ruim 300 mensen. Maar de gemeente zegt dat het om een kern gaat van 80 mensen. De rest zijn mensen die komen kijken of spullen komen brengen. Het verslag is van Rinkamer. Eten? Ja, eten. eten. Wat? wat nou, appels, Appel, o, water. Is goed, dat is goed. Nodig, nodig maar, nodig. Hier kan hier, ja. Ja? Ja, ja. ja oké. Okay. Er komen steeds meer uitgeprocedeerde asielzoekers naar dit uh, tentenkamp... bij het aanmeldcentrum in Terapel. Maar ook steeds meer mensen uit de omgeving komen spullen brengen... zoals deze meneer uit de Finsterwolde. Wat zit erin? Ik heb een, vanmorgen bij de spar verse boodschappen gehaald. Ik heb appels meegenomen, ik heb water meegenomen, druiven... Uh, twee zakken sinaasappels en koeken. Uh, ja, dat is het wat ik op dit moment uh, voor deze mensen even kan doen. Ik, ik kan ze niet allemaal helpen. Nee, want het, het kamp groeit inderdaad. Als je het vergelijkt met een paar dagen geleden. Waarom doet u dit eigenlijk? Ja, we, zien, we wonen in Nederland. We, we hebben een stukje beschaafd, uh, beschaafd Nederland. En Lees ik vanmorgen in het Dagblad van het Noorden... dat de burgemeester zegt: ja, het is een stukje Haagse grond. Ik kan niet zoveel. Nee, dat begrijp ik ook wel, dat, die, dat ze niet zoveel kan... Maar toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, nu ga ik er naartoe met deze tas boodschappen. Ja, ik ben wel begaan met deze mensen. Zeer triest. En wat ik ook, toch, uh, is het niet allemaal wat valse hoop wat hier gebeurt. En dat, dat is het meeste nare ervan. Maar ja, goed, dat is natuurlijk allemaal politiek in Den Haag. Het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers groeit, het aantal tenten groeit. Er is zelfs een mediatentje, met tape is er media op geplakt. Er staan boksen buiten en uh, Jo van der Spek achter de laptop en een, uh, en een radio. Er lopen kabels richting een boom en daar zie ik toch echt twee ontvangers. Er is hier draadloze internet. Uh, wat ben je hier allemaal aan het doen? Dit is uh, de, de studio van M2M Radio en het is het... Uh... Het mediacentrum zeg maar, van het kamp uh, is een internetradio. Ja. En uh, het is uh, bedoeld om migranten met elkaar te laten praten. En dat gaat hier ook gebeuren? Dat is al gebeurd, ja. We hebben gisteren onze eerste live-uitzending gemaakt. Met Ahmed en uh, Sam. Dat ja. is een Irakees en een Somaliër. En er waren Eritreërs en Iraniërs. En uh, die hebben eigenlijk verteld waarom ze hier zijn. Ladies and gentlemen, we start a live broadcasting of Camp Radio. Open radio. En een paar Camp vrienden die Apple. hebben geholpen om een internet aansluiting te maken. En we hebben een buurman bereid gevonden om zijn uh, internetverbinding te delen. En iemand anders heeft een generator aangesleept en zo had je. Ja, solidariteit uh, brengt mensen bij elkaar en uh, geeft power aan de uh, koers. Weet je wel, is oké. Okay. Ik ben uh, Cindy van uh, Teta Tivoli uit Eindhoven. Uh, we hebben geld ingezameld, ja, zodra ik wist van het bestaan van deze mensen, om uh, ja, zoveel mogelijk geld bij elkaar te rapen. Om, om te, ja, helpen. Met, ja, met te helpen? Ja, met z'n allen te helpen. Ik begrijp dat je hier kookt. Ik kook nu nog niet, dat was uh, zeker de bedoeling. Uh, wij financieren wel alles wat ze nodig hebben. Dus dat betekent uh, alles voor het eten, alle spulletjes die ze nodig hebben voor de hygiëne. Uh, ja, het bleek dat er zoveel mensen medische hulp nodig hadden, dat ik gewoon ja, daar nodig was. Dus ik ben nu ineens in één dag uh, de doktersassistent, de apothekersassistent. Want alle bijsluiters moeten gelezen worden en uitgedeeld worden. Want niet iedereen kan Nederlands lezen en ja, daar moet toch veilig mee om worden gegaan. En daarbij vind ik het heel... Jammer dat hier geen mensen zijn met welkennis. Want het is een enorme tijdverspilling. En ik kan ook heel veel andere dingen doen natuurlijk. Ja. Nou, zeg, nou zijn er ook mensen die zeggen... ja, eigenlijk bied je deze mensen valse hoop. Wat vind je van dat argument? Nee, ja, ik, ik zal ze echt nooit iets beloven. Ik ga er ook niet over. Ik zit niet in de politiek. Ik bemoei me niet met politiek. Ik ben hier gewoon voor de mensen. Dus uh, namens heel veel mensen die allemaal mee hebben geholpen. <laughs> Oké, okay. dankjewel. Ja, graag gedaan. Het verslag was van Rinkkamer. Kamer. Marco Verhoef is binnengekomen voor het weer. Marco, vandaag was het toch een redelijk aardige dag met af en toe wat zon? Ja, ja gebieden met zon. Een periode met zon noemen we dat. Maar nu wordt het van het zuiden uit toch wel wat bewolkter. Het slipt een beetje dicht. Eh, en dat betekent dat die zon het moeilijker krijgt. Misschien dat er ook een enkel buitje valt. Maar de meeste plaatsen blijft het toch wel zo goed als droog. Ja, en morgen krijgen we een beetje een leuke dag? Ja, ik denk dat morgen helemaal niet onaardig is. Wel eh, bewolking die meedoet in het weerbeeld. Tussendoor af en toe een beetje zon. Kleine kans op een bui, maar net als vandaag geldt ook voor morgen... dat het op de meeste plaatsen wel te hoog zal zijn. De temperatuur loopt op naar 18 graden in Noord-Holland... en misschien wel 22 in Limburg. Nou, zitten we zitten weer eens boven de normale waarde voor ja, de tijd van zeggen, het jaar. Dat, dat ja. klinkt lekker, want vorige week hadden we het nogal... dat het veel te koud was en uh, dat je s'nachts lag te rillen. Ja, we hebben dagen gehad dat uh, de maximumtemperatuur 7 graden... onder de normale waarde voor de tijd van het jaar lag. Nou, daar is nu geen sprake meer van. En ook de komende dagen niet. Zondag bijvoorbeeld, laten we die erbij pakken, wordt het 22 graden. Heerlijke dag wat temperatuur betreft. Maar het is wel broeierig. Betekent, broeierig. Ja, dat een beetje, een beetje klammig wordt het dan meteen. Het is toch weer wat vochtige lucht die eraan komt en er ontstaan makkelijk stapelwolken en die groeien dan in de loop van de dag uit tot stevige buien met onweerskansen erbij. En dus het is een beetje zomers het weer, maar wel van dat onstabiele karakter. Het is van dat weer dat je zegt: dat is een keertje lekker, maar word je meteen gestraft? Uh, ja, inderdaad, ja. Maar goed, de straf is van korte dure, want de grote lijnen voor de komende dagen zijn toch wel steeds stijgend van karakter. Dat betekent dat het weer eigenlijk beter gaat worden. Het is niet zo dat het meteen helemaal hosanna is. Maandag bijvoorbeeld misschien wel een droge dag, maar dinsdag weer een buitje. Maar kijken we nou verder vooruit, dan zien we toch steeds meer dat de droge kant de kans op droog weer steeds de, groter wordt. De worden. droge kant gaat overheersen. Ja, de droge kant gaat overheersen. De zon komt erbij en ja, laat het dan eens een paar dagen achter elkaar 24 graden zijn. Ik zou er nu voor tekenen. Nou, het uh, klinkt lekker. Nou. Dan mag je mee verder. Dankjewel Marco. Oké, okay, hoi. Ik moet eens weten wat zo'n muziekje meteen doet. Pokerface. Marco vroeg gaat swingend de studio uit. Lady Gaga is dat. Tienduizenden Indonesische fans. Die hebben kaarten voor een concert van haar in Jakarta. Begin juni moet dat worden gehouden. Maar het concert gaat niet door. Politie geeft er namelijk geen toestemming voor. Die doet dat onder druk van een groep radicaal islamitische gelovigen. Die bezwaar maken tegen de komst van Lady Gaga. Correspondent Michel Maas. Michel, had je ook al een kaartje? Uh, ja, ik had al een kaartje, ja. maar dat gaat dus niet door. Nee, want waarom niet? Wat zijn de voornaamste bezwaren? Nou, de voornaamste bezwaren zijn eigenlijk... Uh, ja, het is, het is een, de radicale moslims waar je het over hebt. Dat is eigenlijk een soort knokploeg die ook uh, bekend staat... voor het in elkaar slaan van discotheken en bars. En die hebben al gauw iets tegen mensen. En zeker tegen Lady Gaga, die uh, verdenken ze ervan dat ze uh, de duivel aanbidt. En als je naar haar concerten gaat, dan kom je zeker in de hel. En bovendien vinden ze haar kleding vinden ze veel te gewaagd. En die zou in strijd zijn met de anti-porno-wet die hier in Indonesië geldt. Ja, maar blijkbaar is de politie in Jakarta gevoelig voor de bezwaren van deze mensen. Ja, de politie die, die gaat meteen mee met deze klachten. Die zeggen, ja, we moeten wel meegaan, want als dit concert doorgaat... dan weet je zeker dat er onrust komt en dat kunnen we niet hebben. En daarom geven we geen, uh, geen vergunning. Maar ja, elke keer als deze uh, radicale groep... De, het front van de verdedigers van de Islam-FBI... als die dreigen dat ze iets zullen verstoren... dan kan de politie met hetzelfde argument komen en... Uh, het lijkt er wel op, er zijn hier in de media heel veel commentaren... die zeggen van ja, de politie laat zich intimideren. Of ver, sterker nog, de politie speelt onder één hoedje met deze FBI. Ja, maar hoe zit dat dan eigenlijk? Ik bedoel, stel, uh, ik, wil, ik heb ook een popband, Ik wil een concert organiseren, ik wil graag optreden in Indonesië. Dan vraag ik toch van tevoren toestemming aan. Dan krijg ik toch van tevoren vergunning? Of niet? Ja, normaal gesproken regel je dat op tijd. Maar de procedure van deze vergunning bleek zo lang te slepen... Dat, dat al dit soort dingen mogelijk is geworden. Volgens de organisator is de procedure nog steeds bezig. En heeft de politie het laatste woord nog niet gesproken. En is het nog altijd mogelijk dat leden Gaga gaat komen? Maar dat, dat lijkt achterhaald te zijn. Maar uh, de procedures hier zijn zo ondoorzichtig... en dan moeten zoveel mensen een stempel zetten... dat je eigenlijk nooit weet waar je aan toe bent... tot de dag van het concert zelf. En is zij de enige die geweerd wordt of, of komt het vaker voor? Nou, toevallig de afgelopen weken is het... Uh, meer voorgekomen. Er was onder andere een Canadese schrijfster. Een uh, islamitische schrijfster. die een uh, nogal vrijzinnig boek over de islam had geschreven. en die kwam dat hier promoten. Dat was vertaald in het Indonesisch. En diezelfde FPI heeft elke spreekbeurt van haar verstoord. en onmogelijk gemaakt. of zelfs uh, van tevoren al door dreigementen. Uh, ervoor gezorgd dat het werd afgelast. En de politie is bij al die spreekbeurten gekomen. En in plaats van dat ze die uh, ordeverstoorders, uh, zal ik maar zeggen, hebben gearresteerd... hebben ze elke keer die schijfster opgepakt en meegenomen naar het bureau... omdat zij de orde verstoorden. En de Indonesiërs pikken dat gewoon allemaal? Nou, niet allemaal. De Indonesiërs worden daar behoorlijk nerveus van. Je ziet het ook aan alle commentaren in de media. Die, die worden steeds... Uh wanhopiger Van wat is dat hier? Uh, Hoe ver gaat dit door? Straks maakt de FPI uit wat wij wel en uh, niet mogen doen. En dan hebben we hier een islamitische staat. Maar het is nog niet zover dat Indonesiërs al massaal de straat opgaan om hier een einde aan te maken. Goed Michel, dankjewel. Ja, ik weet niet of we nog een stukje Lady Gaga voor jou hebben speciaal. Omdat je niet naar het concert uh, toe kan. Want we hebben hier uh, al de slottoon. Maar het is natuurlijk veel leuker om even met Lady Gaga te eindigen. Michel Maas was dat. Over Lady Gaga, ja daar is ze nog. een keer.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 met alle kantoorfaciliteiten. Kijk snel op regisnsstation2station.nl Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de SpaarOnline-rekening met een rente van 2,8% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. De baan van de dag is het mediaprogramma van de VARA. Live vanuit het Raadhuis in Hulversum. Een programma over journalistiek op radio en tv... in kranten en tijdschriften, in de social media en op internet... Welke afwegingen maken journalisten? Hoe komt nieuws tot stand? Hoe ontstaat een hype? De waan van de dag. Vanavond bij de Vara op Nederland 2. Vertrouwt in een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar online rekening met een rente van 2,8% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Dit is Radio 1.